Liselot Thomas met het NOS journaal. Het kabinet noemt het besluit van de raad van commissarissen om de financieel topman van ING Timmermans aan de kant te zetten passend. Het besluit kwam tot stand na gesprekken over het witwasschandaal tussen president commissaris Weijers en minister Hoekstra van Financiën. Het besluit van het OM om de zaak met de ING te schikken voor 775 miljoen euro is op terechte gronden genomen, maar normaal is het niet, vindt het kabinet. Minister Hoekstra noemt het in een brief aan de Tweede Kamer verontrustend... dat bij de grootste bank van Nederland de feiten zo ernstig waren... dat de grootste transactie ooit in Nederland is aangeboden. De Noord-Nederland gesteunde strijdgroepen in Syrië... maakten maakte zich schuldig aan ernstige mensenrechten schendingen. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw blijkt dat ze kindsoldaten hebben ingezet... en dat ze actief betrokken waren bij aanvallen op Koerdische burgers... Hiermee schond Nederland zijn eigen criteria, want voorwaarde voor de steun was dat de strijdgroepen het humanitair oorlogsrecht zouden naleven en dat ze niet zouden samenwerken met extremistische groepen. Gisteren werd al bekend dat Nederland logistieke steun heeft geleverd aan een gewapende groepering in Syrië die door het OM als terroristisch wordt beschouwd. De parkeergarage in Almere, waarin gisteren scheuren werden ontdekt, is gestut. Nu kan worden onderzocht hoe de scheuren zijn ontstaan... en of er sprake is van instortingsgevaar. De gemeente Almere liet de garage gisteren uit voorzorg ontruimen. Niemand mocht er meer in of uit. Eigenaren van auto's die er nog staan... mogen die in de loop van de dag ophalen. Een spotbrent in een Australische krant over Serena Williams... heeft tot ophef geleid... De print bespot de woedeuitbarsting van de Amerikaanse tennisster afgelopen weekend in de finale van de US Open. Volgens critici is de cartoon racistisch en seksistisch... omdat Williams is getekend als karikatuur van een zwarte vrouw... met een grote bos kroeshaar. Tekenaar Mark Knight zegt dat hij geen racistische motieven had. Het weer in het noorden overwegend bewolkt en soms wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Deze persoon kan ik helaas niet bellen. Maar in mijn vijf minuten wil ik iemand aan het woord laten... die verschil maakt. En dat is vandaag voor mij Otis Redding. Otis Redding is namelijk eer gisteren hadden wij zijn geboortedag kunnen vieren. Hij is namelijk in 9 september 1941 geboren in Dawson, Georgia. Helaas overleden in Madison, Wisconsin, 10 december 1967... Hij was toen natuurlijk pas 26 jaar oud. Otis was die Amerikaanse soulzanger die wij bijna allemaal kennen om zijn gepassioneerde manier van zingen. Zijn grote hit was Sitting on the Dock of the Bay en deze werd postuum uitgebracht in 1968. Otis groeide op in Macon in de staat Georgia en werkte in de vroege jaren 60 met Johnny Jenkins waar hij ook samen mee het nummer These Arms of Mine heeft geschreven. Het lied werd een hit en kreeg later opvolgers als Mr. Pitiful, I Can't Turn You Loose, Satisfaction, wat van de Rolling Stones was... en Respect, die wij later ook als grote hit van Rita Franklin kennen. Redding schreef zijn eigen nummers en dat was ongewoon voor die tijd. Hij was de belangrijkste artiest van Stux Records uit Memphis, Tennessee. In 1967 speelde Otis op Mont Monterey Pop Festival... En in datzelfde jaar nam hij ook de Duck of the Bay op. Maar drie dagen na het opnemen van dit liedje... kwam hij om bij een vliegtuigongeluk in Lake Madison in Wisconsin. En dat was samen met vier van de zes leden van zijn band The Barclays. Medebandlid Ben Cawley overleefde het ongeluk... en James Alexander zat in een ander vliegtuig. Het was de bedoeling om het gefloten gedeelte... uit uh, Duck of the Bay later te vervangen door tekst... Otis Redding heeft zelf de uiteindelijke versie nooit gehoord. In zijn zeven actieve jaren, want zo kort was zijn carrière... heeft Otis ons enorm veel muziek nagelaten. Hij zou dit jaar 77 zijn geworden. In 81 werd hij postuum opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame... en in 2012 in de Memphis Music Hall of Fame. Otis, voor mij een onvergetelijke liefde. I've been loving you too long. Stop now you attack and you want to be free. My love is grown stronger as you become a habit to me who am loving you. I don't wanna stop now. Oh, with you, my life has been so wonderful. I can't stop now. And your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair, affair grows. I've been loving you. goede timing van deze drummer. He? Ja, dat ja, was, was wel een We goede timing. Het was een korte uitvoering van dit schitterende nummer... maar dat was expres. He? Dat was expres, Otis. Ja, dit is de standaardversie. Een ja, ja, ja. prachtige plaat. Uh, afkomstig van het album Otis Blue. Een prachtige LP uit... 65 als ik het goed heb, of 66, dan wil ik afwezen. Uh, prachtige plaat waar dit mooie liedje op staat. En er, er, er zijn ook hele mooie live uitvoeringen van. Hè? Absoluut. Ja, vooral, ja, vooral die, uh, die op het album uh, Autosending Live in Europe. Die is echt zeer de moeite waard. En uh, ja, dan hebben we nog een Zandvoort. Die kan dit ook zo mooi zingen. Ja, ja, ja, ja. En dat is het hem natuurlijk ook altijd met autos. Dan komen er komen allemaal heerlijke herinneringen boven... Toch? aan de tijd van Soulful Blues Quality... met ja. de gewoon niet te vervangen Nederlandse auto's Redding, Dane ja. Clark. Ja, we zijn het wat dat betreft eens, hè? Ja, wij zijn het <laughs> ja, Er is, er is echt er is niemand in Nederland. Er zijn, he, nee. Ik heb er diverse gehoord, maar er is toch echt niemand die het zo kan als hij. Nee. Het is echt ongelooflijk. Die man die is, de, vooral in die oude tijd dat wij natuurlijk met hem, met hem speelden. De, de, de, hij was Otis. Hij was Otis. Ja, ja. en hij had ook de, echt dezelfde... Ja, gewoon, nou ja. Uh, we gaan hem niet te veel vier in een seconde steken. Want... Het hele charisma, maar, ja, maar hij ja. leeft gelukkig nog. Hij leeft gelukkig <laughs> nog. En hoe? Helemaal geweldig. Uh, ja. Samen met zijn zoon uh, de, doet hij nog steeds van leuke dingen... en treedt hij af en toe nog wel eens op. We hebben het natuurlijk over Dane Clark. En over wie anders. toch? Zo is het. Zo is het. Weet je wat we doen? We gaan hem straks van Dane nog even laten horen. Het is sowieso tegen tweeën. Dan gooi je hem dan van Dane nog even. Oh, wat leuk. Ja, dat doen we. Dit zijn de drie J's. Heel wat anders nu. Maar het gaat wel over mensen. Ach, kijk hem daar nou, mijn schaam. Door de regen fietsen een Antillia. Met een shirt van vijf. Geen tijd zijn, kwam er een wereldburger bij op nummer 5. Een oud verhaal, een nieuwe tijd, en Casey schreeuwt de honger aan zijn lijf. We houden van de molens, de blokers, zo warm maar boerenkomen. Bergers, bazen, Sinterklaas en hazes de beklaasen. juilen, we en we blijven. Ja, de drie J's. Leuk liedje. Het heet Mensen. En dat is uh, weer nieuw van hun. Ja, het is nieuw van ze. Hé, hey, uh, jij had ook nog een artiest. Dit ligt toch, uh, Beb? Ja, er zijn heel veel jarigen vandaag. Oh? Maar ik kon uh, hem niet zoveel vinden eigenlijk. Nee, ja, ja, ik wel. Maar goed, we, we drijven daarvoor ook steeds naar Amerika. Ja. Vandaag was namelijk ook jarig uh, de man die wij kennen als Moby. Oh. Richard Melville Hall, New York, 11 september 1965 geboren. En dan is hij, dan moet ik even gaan rekenen, 53 jaar... Ja. Amerikaanse popmuzikant, bekend onder zijn naam Moby. Sommige van zijn albums gaan vergezeld van essays over politiek, religie en veganisme. De auteur van Moby Dick, Helman Melville, is een oud-oom van Moby... en dat verklaart zijn artiestennaam. Naast zijn werk onder die artiestennaam Moby... heeft hij ook albums gemaakt en singles uitgebracht onder de naam Voodoo Child... Hij remixte regelmatig nummers van andere artiesten. Zo maakte hij remixes van nummers van Michael Jackson, Metallica, David Bowie, Wolfpack, Deft Punk, Pet Shop Boys, Prince en de Smashing Pop Kings. Maar ik draai vandaag van Moby het nummer Porcelain. Artiest in het licht. Het, het ja. zei mij niks. Oh, ja. nee, ik had er eigenlijk niet zoveel gevonden op, op Wikipedia... die echt uh, jarig waren waarvan ik dacht van... Oh, oh. Als ik zo zit te tellen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh? Ja. Nou, dan heb je, ja. heb je meer gezien dan ik. Maar goed, in ieder geval, dit was Moby. Artiest in het licht. Helemaal gezellig. En je, wij weten al wie het is. En, wij weten wie het wow, is. Ja. Nog steeds actief trouwens. Oké, okay, nou, dat is mooi. Lay Your lep Weapons Down. Ilze de Lange. a lot of miscommunication lately. a lot of wait and see and too many maybes. And I want to believe that your faith in me is as strong as it was when we thought it'd be unbreakable. All the words we say end up distorted. From skin break To be undefeated by circumstance, do we stand a chance to rise above it all? wapens neer. Dat is nieuw van het nieuwe album van uh, Ilse De Lange. Fantastisch album is trouwens. En uh, ik heb nog een, een leuke live opname voor u. Ja, na dit prachtige werkje van uh, Ilse De Lange. Uh, we krijgen nu uh, een live uh, optreden. Ja. nou ja, hij kan niet meer want de man is al lang dood, maar. Ah. Yes, Who's J.J. Kale, Alive, and They Called Me the Breeze. That's wel lekker. I got a green light, babe. I got to be moving out of here. I got the green light, babe. I got to be moving out of here. I go out to California and I might go down to Georgia my might stay Well, they call me the breeze I keep rolling down and road Yeah, they call me the breeze I keep rolling down Lekkere live-opname van J.J. Gale. En dat nummer dat heet natuurlijk... They Call Me The Breeze. En wie zingt dat nummer eigenlijk niet? Zo is dat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. In een verzorgingshuis Velserduin is maandagmiddag... op 78-jarige leeftijd Helene Shepard uit IJmuiden overleden. Shepard, geboren als Leni Schaap... werd vooral bekend als zangeres van het trio The Shepard... samen met haar broers Nico en Jan. In de jaren zestig waren ze bijna wekelijks op televisie... met Nederlandse volksliedjes die in een nieuw jasje waren gestoken. Ook traden ze op in live-programma's... voor het huwelijk van prinses Beatrix en prins Klaus... en voor de geboorte van prins Willem-Alexander. Vanwege haar verdiensten is ze in 2003 onderscheiden... met de eerburgerschap van de gemeente Velzen en daar dus. Uh, gisteren overleden op de leeftijd van 78 jaar. Een grote brand heeft in de nacht van zondag op maandag... een vrijstaande woning aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp getroffen. De bewoners waren in huis toen de brand uitbrak... maar zijn ongedeerd gebleven. De woning is grotendeels verwoest... en dat meldt de veiligheidsregio Kennemerland. De oorzaak van de brand is tot op heden nog niet bekend. Dit weekend bracht Charlie Whiting, baas van de Formule 1, een bezoek aan het circuit in Zandvoort. In gesprek met motorsport.com legt een woordvoerder van het circuit uit dat de FIA's functionaris vrijdag op het circuit is geweest. Hij wil daarbij verder niet ingaan op de reden van het bezoek en mogelijk heeft Whiting net als in Assen aangegeven welke aanpassingen er nodig zijn om het circuit geschikt te maken voor de Grand Prix.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 De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden vanavond. En de komende nacht zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. De temperatuur daalt dan naar 16 graden. Morgen is het bewolkt en vanuit het noordwesten gaat het regenen. De zuidwestenwind draait naar noord en is zwak tot matig kracht van de uh, matig van kracht. De temperatuur stijgt naar 18 graden. De komende dagen licht wisselvallig. Kans op regen of buien, maar ook schijnt de zon. De temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog. Donderdag is het een graad of 17, maar zondag kan het weer 21 graden worden. Dit is het weer verzorgd door Rico Schreuder.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 En uh, Father and Friend. Trouwens, een geweldige compositie hoor. Die zou in de tijd van het uh, Atlantic Soul, uh, zeg maar, gebeuren... totaal niet misstaan hebben. Nee, nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Geweldig nummer, nog steeds. Het blijft, het gaat ook nooit vervelen. Nee. En wat Deen betreft... Ik had je beloofd, ik ga hem straks nog even draaien... maar uh, we gaan eerst nog even wat anders doen... Well, uh, we hadden het over Helen Shepherd. En ja, uh, uh, uh, meestal als we zo'n iemand ja, uh, hebben... Dan, dan draai je wat van ze. Maar weet je wat het vervelende is van haar? Is bijna niets te vinden. Nee, nee dat klopt. Ik er heb is, ook gezocht. Er is bijna niks te vinden van... Van het belangrijke uh, van... nummer. Dank u voor deze mooie morgen. Daar heb ik alleen een andere uitvoering van kunnen vinden. Ja. Maar niet van de Shepherds. Nee, nee. en, en uh, dat is heel jammer. Want het was eigenlijk een verschrikkelijk goed trio in de tijd. Absoluut. Die drie bij elkaar dus ja. Ze hadden dus uh, als... Ja, zeg maar als gimmick dat ze gewoon oude Nederlandse volksliedjes... op een hele leuke manier ja. uh, nieuw leven inbliezen. Uh, Via Weverkus en uh, Klokken Roland en dat soort, uh, dat, soort, dat soort liedjes allemaal. Ja. Uh, merk toch hoe sterk en zo. En dat, dat deden ze allemaal. En allemaal prachtige drie stemmige arrangementen. En uh, Nico was een, een hele goede bassist. En uh, Jan was een hele goede gitarist. En uh, fantastisch stille. En ja, ik heb toch altijd herinnering aan Helen. Uh, niet alle zijn even leuk. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik heb uh, toch een aantal uh, jaren eigenlijk. Uh, was ik haar vaste begeleider. En uh, toch hele mooie dingen meegemaakt. En ja, het was natuurlijk gewoon een fantastische zangeres. Ja, ja, ja. Hè? Dat was het echt. Het Zij was dus. echt een fantastische zangeres. Ja, nou, oké. Okay. Um, ik vind toch, uh, ondanks dat ik het niet, uh, niet haar sterkste nummer vind, zeker niet. Want ze heeft veel mooiere dingen gemaakt de uh, Shepherds ook trouwens. Die hebben ook een aantal covers van de, de Seekers uh, opgenomen, maar die zijn gewoon nergens te vinden. Nee, nee. En, uh, dus ik, ik, uh, uh, mensen die, die dingen nog hebben, of wat dan ook, daar moet toch eens platenmaatschappij misschien, uh, daar moet toch eens wat mee gedaan worden. Dus jammer dat dat er niet meer is. Maar goed. Ik heb hem wel gevonden. Van Helen Solo. Dank u. En denk niet dat u nu naar de EO luistert. Dank voor deze mooie morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Dank u dat mij geen kwaad kan dieren. Dank u dat u mijn ziel behoedt, Dank u dat ik voor u mag. Leren, hoe ik leven moet Dank u voor hen die mij omringen Dank u voor wat mij toebehoort Dank u voor alle kleine dingen Ieder vriendelijk woord Dank u dat u mij steeds wilt sterken zwakheid kent dank u dat u mij Weinige dingen die uh, van Helen Shepherd's heeft veel mooiere dingen gemaakt. Uh, dat kan ik u verzekeren. Maar uh, uh, het is jammer dat dit eigenlijk het enige is wat. En ik ben er echt aan het zoeken geweest. Maar er is gewoon niks. Uh, ik vind het wel knap dat je dit hebt gevonden Ruud Misschien Zandvoort. wel een schone taak voor Mario Zandvoort. Die heeft heel veel van ja. dit soort dingen, dacht ik. Uh, die, die, als ik tenminste naar het programma dat hoor... dan al die dingen die die draait. Nou, Mario, uh, zoek eens wat op. En uh, puur zet het eens uh, neer of zo. Dat is misschien best wel leuk. Vooral dingen van de Shepherds. En van, van, uh, uh, want, want ze hebben veel meer gedaan. Ze hebben hits gehad met, met onder andere uh, liedjes... die ook door de Seekers gedaan zijn. En die hebben, ze, hebben hun ook gedaan. En dat deden ze hartstikke goed. Dus, uh, kom op. Oproep op van onze collega, o, Mario. Oproep. Ja, Mario, kom jij, eens bent, op, uh, jij bent expert. Jij bent expert op dit gebied. <laughs> dus uh, kom op. Um, goed, de Shepherds dus, of Herman Shepherd met het toch wel uh, religieus getinte... Uh, dank u een liedje, wat bij de EO zeker niet zou misstaan. Maar goed, wij zijn de EO niet. Wij gaan eten. <laughs> nou, dan zijn we toch ook dankbaar, dankbaar. Ja, dat is waar. Dankbaar dat we kunnen eten. Zo. Toch? Maar... Uh, als het goed is, dan heb jij weer een prachtig recept van Angela gehad. Dat klopt. Ja? En tegen haar zeg ik dus ook dank u. Dank u? <laughs> ja, dat is niet anders. Goed, dank u dus. Um, nou, hij mag je zeggen tegen haar. Mag best. Twee meneer. Oké. Okay. Eén verwacht op het stemmetje. En dan gaan we... Vertel uh, het maar, Angela. Vertel het maar. Vertel. Ja. Kom op nou. Nou, daar komt ze. Let op.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 Het recept is voor vier personen, de bereidingstijd is ongeveer 25 minuten. U heeft ervoor nodig 4 eetlepels olijfolie, 3 teentjes knoflook, fijn gehakt, 500 gram kipfilet in reepjes en 3 geroosterde paprika's in repen en die zijn ook in een pot te kopen. 2 rode pepers in stukjes zonder de zaadjes, 1 blik tomatenblokjes van ongeveer 400 gram 250 milliliter kippenbouillon. 250 ml witte wijn. 400 gram fusilie En 125 milliliter crème fraîche. Twee eetlepels verse basilicum gehakt. 75 gram parmezaanse kaas geraspt. De bereidingswijze is. Verhit de olie in een ruime pan. En bak hierin de knoflook en de kip in 2 à 3 minuten lichtbruin. Schep de paprika en de rode pepers erdoor... en bak nog circa een minuut. Voeg de tomatenblokjes met sap, bouillon, wijn en de pasta toe... en kook dat zachtjes 12 tot 14 minuten tot de pasta beetgaar is. Roer ondertussen regelmatig door. Voeg op een lage stand de crème fraîche, de basilicum en de kaas toe... En verwarm dat nog 2 à 3 minuten mee. Nog een tip. Neem verse rode paprika in plaats van de geroosterde paprika uit de pot. En voor een vegetarische variant vervangt u de kip door een paddenstoelenmix. Angela roept eet smakelijk en daar sluit ik me graag bij aan. Dit alles is natuurlijk na te lezen op onze Facebook pagina. zoals ik al zei, inderdaad, op onze Facebookpagina kunt u terugleiden staat erop ik heb het net gezien. Dus www.facebook.com-zandvoortluncht. En daar staat dat heerlijke recept. Met een heerlijk plaatje, dan weet u precies hoe het er vanavond op tafel uitziet. Ja, gezellig. Gezellig. I've been loving you Thank you Too long I don't want to stop now is growing cold But my love is growing stronger, baby As our affair affair grows old I've been loving you A tiny, tiny bit Too long Don't wanna stop now, oh. oh, With you, my life, yeah, oh, yes, it is, has been so wonderful. Lord knows I can't stop now. Oh. It became a habit to me Ooh. En we hebben geweldige herinneringen. Beentje. Nou... <laughs> wat een beentje. Oude tijd in leven. Ja, wat een beentje. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Wat een beentje. On, <coughs> ja, nee, dat is wel wat anders. Hè, wat hoor ik nou weer? Oh ja, ja, ja. nee, dat gaat niet. Ja. Mee, dat uh... Oh honey. So ja. ja. En dan krijg je sugar candy kisses erachteraan. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dat kan wel. U hoorde dus Salvo Blues kwaliteit hier met Dane Clark natuurlijk. Opgenomen 1988 live in Hoeve adrichem in Beverwijk. Ja. Mac en Katie toen waren dit en uh, dat, dat heette Sugar Candy Kisses. En uh, mocht u, uh, dames en heren, misschien toch een beetje nieuwsgierig zijn geworden... na die CD van die Solve Nou, die is er natuurlijk niet meer. Helaas niet. Maar u kunt hem op Spotify vinden, hoor. En ook bij iTunes kunt u hem vinden, want daar staat hij gewoon op. Dus dan kunt u nog eens genieten van deze prachtige opname van... 30 jaar geleden, Beb. Is dat alweer? 30 jaar geleden? Is 30 jaar geleden? Oh, dat moeten we toch maar zachter gaan zeggen, hoor. Ja. Het is lang geleden. Het is lang geleden. <laughs> Het is 30 jaar geleden dat wij die opname maakten... toen op zondagmiddag in Hoeveradigem ja. in, uh, in Beverwijk. Het was heel gezellig. Ja. Hele gezellige middag, vol met fans die middag. Gezin mee, kinderen mee, hartstikke. Zo ging dat. Hè? Ja, zo ging dat. Dus uh, 30 jaar geleden is dat alweer 1988... dat we die, uh, die CD opgenomen hebben in, uh, toen in Beverwijk. Prachtig, lekker en het is, blijft een mooie hereniging. Ja, Ik heb nog één plaat. Het is ook weer een unieke combinatie. Roger McGuinn samen met Bob Dylan. In de compositie van Bob Dylan. Nou, live uitgevoerd ook nog. My Back Pages. Namen, maar het zijn er natuurlijk veel meer, hè? Ja! A bunch of talent, kan je wel stellen. Ja, dan maar uit My Back Pages, en u hoort daarin, let u even op, dames en heren, dus klik even niet, u hoort daarin, Jimmy Quinn of Roger McQueen, zoals hij ook, misschien ook wel genoemd wordt, Tom Patty. Van de hardbrekers, je hoorde Neil Young, die zit er ook bij. Je hoorde Eric Clapton, je hoorde Bob Dylan zelf en je hoorde George Harrison. Een prachtige live-opname dus van deze prachtige plaat, dit prachtige liedje van, uh, van Bob Dylan. Nou, het zit er wat dit programma betreft op. We zijn klaar. Maar morgen doen we het weer, toch? De lunchafwas kan in de afwasmachine. Ja. Maar. Maar. Maar. Ja, ja, we krijgen de vinyljaren nog, hè? Aha. Ja, nee, yeah, met het uh, nieuwe album. En dan gaan we helemaal draaien hoor. Echt integraal helemaal draaien. Nieuwe album van Paul McCartney. Egypt Station. En daar is de hele uitzending aan gewijd. Je zal maar fan zijn. Ik dring het u gewoon op. <tied> Maar uh, Stanford Lunch zit erop voor deze dag. Morgen zijn Beppe en ik er weer. Helemaal gezellig. We gaan het weer doen met we z'n tweeën. En uh, we wensen u dus uh, wat ons betreft, of wat, uh, Nou, oh, nog een ja, fijne dinsdag. Ik dit. wens uh, jou en de luisteraars een fijne voortzetting. Ja, gaat lukken. Ik ga hem ook aanzetten. Dus, uh, oh, jij gaat meeluisteren? Ja, ik ga mee. Luister. Okay. En uh, tot morgen wat mij betreft. Ja, lekker. Gezellig.